De groepsverkrachting van een jonge vrouw in een bus in New Delhi heeft grote gevolgen voor het toerisme in India. Het aantal buitenlandse toeristen is sinds december met een kwart gedaald. Vooral Britse, Amerikaanse en Australische vrouwen blijken weinig zin meer te hebben in een vakantie naar India, zeggen onderzoekers. Op 16 december werd een 23-jarige student in New Delhi in een bus verkracht door een groep mannen. Ze overleed een aantal dagen later aan haar verwondingen. Na de dood van de vrouw kregen ook andere berichten over groepsverkrachtingen in India wereldwijd veel meer aandacht. Het weer vanavond en vannacht: opklaringen. Het gaat lichtvriezen min 3. Morgen droog en zonnig. Maximumtemperatuur morgen rond 9 graden. Na woensdag weer kouder en kans op wintersoneerslag. Dit was het NOS journaal. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet.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 Twee dingen, zei er, nou altijd? Uh, uh, er zijn twee dingen, zei op de NL altijd. Er zijn twee dingen. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Na 33 jaar doet koningin Beatrix afstand van de troon. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Nederland krijgt een koning. We hebben hem de volgende namen gegeven. Willem-Alexander, Klaus-Georges, Ferdinand. Twee dingen praat met bekende Nederlanders over hun oranje gevoel. Lang leven prins Willem-Alexander. Hooray, hooray, hooray, hooray. Vandaag Alice de Bruin in gesprek met koninklijk huisverslaggever Antoine Peters van RTL Nieuws. Jan Peters, goedenavond. Ik ja, heb bijna geen hossel uh, hier <laughs> ja, de studio. We hebben hier een rondje gemaakt <laughs> ja. samen. Ja, dat nog net niet, maar even toch maar... even zeggen hoe je eruit ziet, want je komt echt... letterlijk uit de studio van de collega's van RTL... gerend, ja. en was hier net op tijd. Je ja. zit nog onder de make-up, ja. want je hebt net het nieuws gelezen. Ja, dat, ik ben niet alleen Koninklijk huisverslaggever, maar ik, ik, ik ben ook de invaller voor de mannen, de nieuwslezers. Invaller voor de ja, mannen, juist, dat klinkt ook weer ja, eerbiedig. Nee, maar het is gewoon... Uh, ik, ik, uh, ik en uh, daarnaast doe ik af en toe uh, het nieuws lezen. En dat doe ik vooral als uh, mijn collega's op vakantie zijn of, uh, of een keer niet kunnen. En dat was vandaag dus. Maar het komt op zich wel goed uit. Want het is even oversteken. Precies. Ja. En ik heb even naar je gekeken. Want ik dacht toch even kijken wat er vandaag in het nieuws zit. Toch een beetje een komkommerdag, mag ik dat zo zeggen. Want ik zag langskomen hondenchips, haaien... Uh, noem nog eens wat rommelmarkten, paastoeristen. Uh, dat was er toch wel een beetje. Een op... beetje wel, ja. Maar dat, ja, dat is nou helemaal zo op Tweede paasdag. Maar we hadden toch uh, nog een, een persconferentie... over een mysterieus politieonderzoek in, uh, in Maastricht. Er zou uh, Sarin Gas zijn gevonden, maar het lag er toch weer niet... Dus uh, dat was wel spannend. Dus we hadden toch nog wel echt nieuws ook. Ja, eh, vanavond. En, en, en helemaal niets over het Koningshuis, hè, geloof ik, vandaag. Nee, dat hoef je ook niet elke dag te doen natuurlijk. Nee, ik begreep wel dat ze vandaag, ik heb ze geloof ik niet bij de hand meer... Uh, 1 april grappen waren over het Koningshuis. Oh, er heb... zijn er, ja, er zijn er heel veel geweest. Weet je er één of niet? Ja, dat je kan uh, slapen vanaf vandaag op uh, Paleis Soesdijk. Dat hebben ze ingericht als hotel. Als, uh, en dan kan je dan een weekendje uh, ja, lekker slapen. <laughs> maar dat is natuurlijk flauwkul. Ja. Want uh, dat uh, paleis moet eerst flink opgeknapt worden. Wil je daar mensen kunnen laten slapen. Ja. Ja. Nou goed, wij kennen jou natuurlijk uh, sinds een jaar als uh, uh, verslaggever. Uh, uh, koning Koninklijk huisverslaggever, ja. hoe zeg je het eigenlijk officieel? Ja, zullen... Koninklijk huisverslaggever, ja. ja. Nou, laten we even voordat we verder gaan praten luisteren naar hoe jij dan klinkt. De koningin Willem-Alexander en Maxima komen maandagochtend aan en gaan gelijk naar het paleis van de Sultan. Het grootste paleis ter wereld. We zijn dus mee met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Dit is de eerste dag van hun uh, officiële bezoek aan Brazilië. Voor uh, paleishuis Ten Bos uh, staat onze koninklijk huisverslaggever Antoine Peters al de hele avond. Ze stopt ermee en dat doet ze omdat het tijd is voor een nieuwe generatie. Dat vond ik heel mooi. Ja, dat is ook wat. Dan ben je net uh, bezig <laughs> in je nieuwe functie. En dan, uh, dan uh, komt er al een troonswisseling. Ja, nou, ik deed het per, uh, een jaar. Maar het was ook uh, een jaar geleden ook de reden om het te doen. Want ik heb altijd gezegd van... Nou, ik, het lijkt mij wel een mooie portefeuille, zoals wij dat dan zeggen... Het Koninklijk Huis, maar vooral omdat er natuurlijk een, een troonswisseling zit aan te komen. Ja. ja, maar wat is er dan precies zo interessant aan? Want je weet ook dat sommige journalisten. Dat niet met jou eens zijn. Hè? Die vinden het allemaal helemaal niks, dat Koningshuis. Nee. Dus waarom vond Antoine Peters dat wel interessant? Nou, omdat ik het. Uh, uh, het is gewoon een historische gebeurtenis. Dat, dat, dat is het al bij voorbaat, zo'n troonswisseling. Uh, of we nou willen of niet, uh, het land staat uh, de dertigste volledig op zijn kop. Uh, eigenlijk nu al een beetje. Uh, en ik sta dan, dan gewoon met mijn neus vooraan. Als Stefan mee zit, zit ik ook nog in de kerk. Uh, dus dat heb ik altijd wel voor ogen gehad. Ik wil wel verslag doen van zo'n grote gebeurtenis. Maar ook vooral uh, wat er daarna ge uh, gaat gebeuren. Hoe gaat uh, koning Willem-Alexander het doen? Hoe gaat de koningin Maxima het doen in Nederland en in het buitenland? Uh, ja, of we nou willen of niet. Uh, we hebben nu eenmaal een koningshuis. Uh, dus daar zullen we toch ook verslag van moeten doen. Ja. En... Uh, als er dan een periode is om het te doen, dan is het toch wel nu, lijkt ja, me. maar goed, dat wist je ook niet van tevoren, nee, natuurlijk. Nee, want het had dat... nog net zo goed vijf jaar kunnen duren. Precies. Maar wat dan, Wat is er dan interessants aan het koningshuis aan zich, even <tus> los van die troonswisseling? Ja, nou. Um... Laat ik bijvoorbeeld zeggen dat ik niet echt een, een oranje klant ben hoor. Ik, het is niet zo dat ik uh, posters van de koningin uh, ergens heb hangen of nog zo. Nog steeds niet? Nee, nu, nee nog steeds niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Ik heb wel een, uh, maar dat is een grapje, een iPhone hoesje met uh, Willem-Alexander en Maxima gehad... in verband met de troonswisseling. Dus, uh, maar dat was omdat een collega van mij daar een, een item over moest maken... over alle gadgets uh, die er zijn. Okay, nee, wa, wa, wat ik, uh, wat ik uh, er interessant aan vind is dat eigenlijk iedereen een mening heeft over het Koninklijk Huis. Uh, en ook, uh, het is altijd een levendige discussie als je... En mensen weten het natuurlijk voor mij, maar als het gaat over het Koninklijk Huis... je bent voor of je bent tegen, iedereen vindt er wat van. En dat maakt het eigenlijk bijvoorbeeld al een, een boeiend onderwerp. Dus het is nooit saai. Uh, het is ook gek natuurlijk een beetje. Uh, want je doet verslag van een, eigenlijk gewoon van een familie. Hm. Het is eigenlijk een beetje een soap ook af en toe. Uh, wat er allemaal gebeurt. Hè? Uh, uh, er gebeuren hele vreselijke dingen. Denk aan Frizo, Er gebeuren mooie dingen. Denk aan een trouwerij. Uh, en dat, dat zien wij allemaal gebeuren. Nou, uh, dat maakt het bijvoorbeeld interessant om daar verslag van te doen. Ja. En, en hoe bereid je dan voor? Want dan ben je dat... Of je weet dat je het gaat worden. Je moest Sandra Suur, uh, Suurhof, Schuurhof, Schuurhof uh, opvolgen. Uh, hoe heb je dat gedaan? Ik bedoel, ga je dan alles uh, lezen wat los en vast zit over het Koningshuis? Ja, ik heb wel wat uh, boeken gelezen. De ene wat leuker dan de andere. Oh. <laughs> en uh, ja, die gaan echt terug tot uh, ja, t, uh, 200 jaar geleden, zeg maar. Hè, de, toen het allemaal begon. Uh, Want eigenlijk wist je er niks van. Ik zeg ik maar eerlijk de, Nee, daar sta ik nee. Was eigenlijk heel weinig van. Um, dus dat heb ik gedaan, maar ik heb vooral ook heel veel uh, gesproken... met, uh, met de collega's, uh, ook van de NOS... En, uh uh, van Blauw Bloed, die er mm -hmm. wekelijks in zitten. Maar ook van, van, radi van radiorubrieken. En, en, en ja, wat je hebt, wat heb je nog meer vorsten, het blad en zo. Dus al die, al die collega's in het veld heb ik er heel veel van, van gesproken. Uh, Mark van der Linden bijvoorbeeld heb ik mee geluncht. Uh, want ja, dat zijn toch uh, mensen die dat al jarenlang doen. En wat hoorde je dan van iemand? Kan je dan nog herinneren dat je dacht, jeetje, nou, dat wist ik echt niet. Dat is nou een enorm goede tip? Uh, nou, het, het, het, het, nou, eigenlijk kan ik me eigenlijk niet echt, maar wat het heeft ik, eigenlijk niks opgeleverd. Die gesprekken, nou ja, in die zin is het wel het, het, het, het protocol. Dat woord zocht ik, is iets wat je wel een beetje weet, maar het, het bestaat ook echt, en dat is wel iets waar je toch wel een beetje aan, aan moet wennen. Uh, wat wel kan en wat niet kan. En hoe het gaat op zo'n reis. En, en, en de omgang met de RVD. En, ja, dat is iets wat ik altijd wel had gehoord van, van Sandra. En ook tijdens die, zeg maar, die, die gesprekken met al die collega's ook wel had gehoord. Uh, maar toen dacht ik ook, oh ja, dat is dus echt zo. Dus dat gaan we nou allemaal maar eens meemaken. Dus het is goed om dat van tevoren ook van je collega's te horen. Ja, hoe dat zit. Ja. Ja. Ja. Want heel even terug naar die troonswisseling. Die werd aangekondigd. Dat, daar hoorden we jou ook wat over zeggen. Net in dat fragment. Zag jij het eigenlijk aankomen? Nee, helemaal niet. Nou, nee, ja, ik kan er wel heel stoer zeggen. Ja, ik zag het stiekem wel aankomen, maar ik heb het nooit gezegd. Ja. Nee, het, het, ik, we zagen het... Althans, ik zag het niet aankomen. En uh, sterker nog, uh, wij zaten de vrijdag daarvoor nog met z'n allen... In, uh, uh, Waar was het? Uh, moet je me even helpen? Uh, Sing nee, in of Singapore. Singapore, Singapore ja. ja, daar was het. Uh, daar was het, uh, het persgesprek. Dus altijd aan het einde van een staatsbezoek. Er mag geen camera bij en dan staan we daar. Dat, dat, dat wist ik dus ook allemaal nog niet toen ik, hè, maar dat heb ik inmiddels ook uh, ontdekt. En uh, dan sta je daar tijdens zo'n gesprek in een kringetje met de koningin tussenin. Willem-Alexander aan de ene kant, Maxima aan de andere kant. En dan mag je vragen stellen over het, uh, over het bezoek. Uh, en daar vertelde de koningin dat ze het allemaal nog zo goed aankonden... Dat ze het zo ontzettend leuk vond. En, uh, en uh, zolang ik loop, uh, vind ik het nog leuk. En zo zei, dat soort dingen, zei ze allemaal. Dus dat vonden wij allemaal. Terwijl ze heel... het toen al wisten. Ja, natuurlijk, ja. Want die, die maandag daarna zouden ze het bekend gaan maken. Uh, dus ja, die hebben daar natuurlijk na afloop enorm om moeten lachen. Dat, dat, althans, dat zou ik word dan enorm gepiepeld. Ja, natuurlijk. Die we, zijn, we zijn eigenlijk gewoon in de maling <laughs> genomen. Uh, en, we konden, en na afloop wisten we het eigenlijk zeker van. nou, die, die stopte voorlopig nog niet mee had ze jullie toch op het verkeerde been gezet? Ik denk het wel een beetje, ja. ja. ja ik denk ja. dat ze daar echt heel erg hard om heeft gelachen. En, en van wie hoorde je het eerst dat dat ging gebeuren? Of dat er iets ging gebeuren? Nou, uh, we, we wisten wel een beetje het scenario hoe dat zou gaan. Hè. Er zou dan een vooraankondiging zijn... en dan zou er twee uur tijd zitten tussen uh, het moment van... Uh, gaat iets gebeuren en een toespraak. En we zouden ja. dan ook weten dat daarna de premier een toespraak zou geven... We wisten ook dat het op een doordeweekse dag zou gebeuren. Aan het einde van de dag. Dus dat wisten we allemaal. Maar we wisten alleen niet de, de datum. Nou, ik werd gewoon gebeld door een, een, een, een redacteur. Uh, en die vertelde mij van... joh, je moet nu naar het paleis. Nou is dat wel vaker gebeurd. Dus ik dacht toch echt weer dat het een, een grap was. Maar hij meende het serieus. Ik had daarvoor ook net uh, nog wat zitten twitteren. Want ik werd die dag wel opvallend veel uh, lastig gevallen. Door, uh, door collega's die zeiden van... Uh, wanneer denk je dat ze stopt? De verjaardag zat mm -hmm. eraan te komen. En dan heb je ja. dat elk jaar eigenlijk dat ze ja. dan... En weer, was dat, ja, precies. Hè, dan, hè, rond de verjaardag is altijd weer dat moment van: gaat ze ermee stoppen? Ja. Dus heel de, ik, was, ik had een vrije dag. Dus heel de hele dag werd ik daarmee lastig gevallen. Op een gegeven moment had ik getwitterd van: ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ja, en op dat moment uh, ging mijn telefoon. Ja, en toen heel snel naar Huis ten bos in de ja, Den Haag. Ja, heel, dat, dat heel snel. Daar zit nog een verhaal aan vast. Want ik heb jouw blog gelezen. <laughs> ja. En er staat iets boven van, de, de politie moet dit even niet lezen. Maar hoe ben jij toen van nou, jouw huis naar Den Haag gegaan? Vrij chaotisch, maar kinderen de, die, die stonden me echt aan te kijken. Wat doet hij nou gek? Want ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik deed alles tegelijk. Ik, ik, ik was alleen maar bezig met, met telefoons beantwoorden... Uh, ik, ik was mijn pak aan het aantrekken. Uh, toen moest ik allemaal spullen. Ik had natuurlijk een dossiertje opgebouwd. Ik denk, neem het maar even mee hè, voor achtergrondinformatie. Dat, dat was ik weer kwijt. En, nou, toen ben ik in de auto gestapt en uh, iPad op schoot. En <lacht> inderdaad nog een bekeuring gehad, 140 euro. En uh, uh, ja, toen heel snel uh, naar Den Haag nog in de file gestaan. Dat was natuurlijk allemaal rond, uh, ja, rond Spits. Ja. Dus dat was allemaal... Want heel... je was bang dat je het nieuws niet zou redden? Uh, of wat, wat was... Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed waarom. <laughs> <laughs> maar om dan heel erg op mijn gemakje alles te gaan doen... dat zit dan ook weer niet in me. Nee, het, het, ik had echt zoiets van... ik moet zo snel mogelijk naar de plek... die we ook van tevoren weer hadden afgesproken. Daar gaan we staan. Maar dat was ook nog even lastig. Want waar, waar, sta, waar kan je dan die satellietwagen en zo allemaal weer neerzetten? Hmm. Dus het was gewoon belangrijk dat we er gewoon zo snel mogelijk... Naar Toe zouden gaan. Ja, want jullie hebben dan ook een draaiboek klaar liggen, neem ik ja. aan, hè, bij het nieuws. Dat ja. is duidelijk. Ja, en, uh, en de, uh, we hebben een draaiboek klaar liggen, vooral na de toespraak en wat we dan gaan doen. Maar jij ja, we moesten natuurlijk ook nog twee uur overbruggen ja, met een beetje speculeren van wat, wat, wat gaat ze zeggen, wat ja. gaat ze doen. Want dat was om uur vijf, werd het ja. geloof ik bekend, ja. hè? En, ja. toen, uh, en om, nou ja, toen om zeven uur zou je, was de toespraak. Ja, maar goed, ja. dan is het toch eigenlijk wel duidelijk wat er gaat gebeuren, ja. toch? Ja. Ik bedoel, iedereen ging het invullen en, en uiteindelijk Precies. was er geen sprake meer van dat ze dat niet zou zeggen, nee, toch? inderdaad. Ik? Nee, dat klopt. Ja. Dus dat was uh, vrij duidelijk. En ik heb ook in de, zelfs in de auto nog uh, op de vork, zoals dat heet, dus uh, radio-interviewtjes. En dan gaan ook alle, alle radiozenders jou bellen. Dus ik hing op en dan had ik weer tien vo voor berichten. En als ik dat had afgeluisterd, dan had ik er weer uh, tien. Dus dat. Uh, het was echt chaotisch. Ja, ja. Ja. Laten we nog even, want dit, dit is dan gebeurd een jaar nadat jij... Ja. Uh, eigenlijk uh, zeg maar verslaggever was geworden hè, van het Koninklijk Huis. Maar toen je nog maar één dag uh, verslaggever was, toen gebeurde er dit. Prins Friso ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck, nadat hij rond het middaguur bedolf is geraakt onder een lawine in Leg in Oostenrijk. Zijn toestand is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Ja... Dat was je eerste kunst eigenlijk, hè? Ja, en dat was de laatste, dat is echt bizar... het was de laatste dag van uh, Sandra Schuurhof op die vrijdag. Uh, uh, ze, ja, ze, ze zouden er gewoon mee stoppen en uh, ze was aan het afscheid nemen. Toen kwam dat bericht in één keer binnen. Uh, ik moest die dag ook weer presenteren, dus het was uh, heel merkwaardig. Uh, Sandra die is toch gewoon weer aan het werk gegaan. Uh, maar ik wist op dat moment al dat ik haar zou gaan opvolgen. Uh, en ik ben dus ook een paar dagen later ook uh, naar... Uh, Insbroek gegaan. Ja. Ja. ja, Dat was een uh, vrij bizarre start, inderdaad. Want uh, dan, ja, dan zie je de, de, de familie natuurlijk een uh, ja, zwaar bedroefde... Uh, constant daar voorbij lopen. Maar ook daar leer je gelijk weer dingen die je, die je niet weet. Zoals? Uh, nou, wat ik wel... Uh, uh, ja, dat vond ik echt wel verbazingwekkend eigenlijk... is dat, uh, de, dat ook dat geregisseerd was... Dus de, de aankomst van de familie. We hebben toen best veel uh, kritiek gehad. van ja, ga nou eens weg bij dat ziekenhuis. Want dat jullie is, staan er maar. Hè, en er is het paparazzi. Niks. Er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt niks. En, uh, maar we hebben daar toch een week lang gestaan. Maar elke rond het middaguur. En, en s'avonds kwam de koninklijke familie aan. En ze kozen bewust voor de uh, hoofdingang. Sterker nog, er werd gewoon keurig, een half uur voordat ze aankwamen, werd door de beveiliging een lintje gespannen, waar wij dan achteraan achter konden gestaan. En vervolgens komen koninklijke familie, we wisten precies van welke kant... en we wisten zelfs wie er dit keer in het busje zaten. Dus dat was gewoon... Dat uh, werd jullie door de RVD verteld? Precies, want je kan ook natuurlijk, uh, uh, je, je kan natuurlijk ook kiezen... Hè, dat was een heel groot ziekenhuis met, met tien, 15 verschillende ingangen. Ze kunnen ook kiezen om, om dat niet te doen. Dat hebben ze één keer gedaan, toen de kinderen van Friso erbij waren. Toen hebben ze bewust voor de achteringang gekozen. Maar ze hebben al die andere keren hebben ze gewoon bewust gekozen... laat maar zien ons verdriet we gaan hier naar binnen en we gaan een uur later ook weer met z'n allen naar buiten. Ja, en, en dat leerde jou dat eigenlijk bijna alles rondom dat Koningshuis geregisseerd is? Ja, er is niks spontaans. En wat Ding. is daar dan leuk aan als verslaggever? Want een verslaggever nou, is toch op zoek naar het nieuws... en die wil ergens op af als er, als er iets gebeurt... En, ja. en die wil het toeval tot zich laten komen... en die gaat op zoek naar het nieuws... Ja. en jij staat daar te wachten en je bent een soort spreekstalmeester van de RVD... Ja, dat is uh, altijd de standaard uh, opmerking. Ik zie hem zo te uh, ja. nee, maar het is uh, uh, Er zit weinig spontaans aan, maar ik probeer toch altijd... als ik mee ga op reis uh, of uh, er gebeurt wat in het land... toch altijd nog te zoeken naar die, die kleine dingetjes die er zijn... om het verhaal toch, uh, toch eigen te maken. Noem eens iets dan. Uh, wat, wat, wat kan je dan doen soms... waar je dat dan toch kan meegeven... Nou, het, het, het ligt een beetje aan de, aan, de, aan de toon vaak van een verhaal. Uh, gewoon heel goed observeren wat, uh, wat het paar doet, uh, waar ze mee bezig zijn. Uh, als ze praten met mensen, proberen ze de afloop die mensen ook even te spreken en, en dan en dan hoor je wat ze hebben verteld. Ja, je moet echt zoeken. Het is, het is echt best een moeilijk vak. Er wordt, zoals jij eigenlijk een beetje zegt... en veel collega's zeggen het ook... ja, poppenkast, kul, en je kan er niks mee. En, en dat is natuurlijk ook wel uh, grotendeels zo. Maar ja, ik moet het nou eenmaal doen. Uh, dus dan probeer je het wel goed te doen. En dan probeer je toch nog een beetje je eigen invalshoeken te zoeken. Hoe moeilijk dat ook is. Dus misschien is het gewoon wel juist een heel moeilijk vak... Ja. verslaggeven van het Koningshuis, omdat je... Dat je zo moet zoeken naar, naar de, de spontaniteit. Zeg ja, kijk, normaal, in de als je een, normaal als je een portefeuille hebt, verkeer in waterstaat of, uh, of economie of weet ik veel wat, dan heb je daar natuurlijk altijd je, je, je mensen voor. Hè. Je kan een minister kan je gewoon benaderen als je hem een beetje kent. Ja, ik kan, ik kan niet eventjes bellen met, uh, met huis en bos. Dat is onmogelijk. Dus je hebt uh, vrij weinig contact met het paar. Je spreekt ze wel eens een enkele keer op, op een reis of, of een keer in het land. Natuurlijk gebeurt dat wel eens, maar dan zijn altijd korte statements en het is altijd druk, en het is altijd chaotisch. Je mag ze niet zomaar even spontaan op afstappen. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is een ongeschreven regel, dat doe je niet. Nee, en wat doe je nog meer echt, echt helemaal niet? Nou, je gaat ook niet uh, als ze ergens naar binnen lopen, heel hard uh, lopen roepen en gillen van. Uh, uh, ja, vragen stellen. Dat, dat, dat, dat doe je ook niet. Nee, er is gewoon een, een, een afstand gecreëerd. En, uh, en, en ja, die dien je maar een beetje stand te houden. Ik kan, ik kan natuurlijk wel uh, dat gaan doen, maar daar heb ik alleen mezelf mee. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Krijg je erin. Hier die muziek. Goed, elke maandag in april spreek ik met uh, uiteenlopende gasten over hun oranje gevoel. Vandaag met Antoine Peters, presentator en verslaggever bij RTL. En sinds een jaar mag hij zich uh, officieel verslaggever Koninklijk Huis noemen. En dat is een moeilijk vak, begrijp ik een beetje uit jouw verhaal Antoine. Ja. Hoe was het eigenlijk om de koningin voor het eerst te ontmoeten? Dat was... Uh... Dat was heel erg leuk, eigenlijk. Dat, uh, dat was in uh, de eerste keer dat ik er sprak was in, uh, in, uh, in Friesland... bij een uh, regiobezoek. Ook dat wist ik helemaal niet dat dat bestond. Maar de koningin doet af en toe een regiobezoek. Een soort mini-koninginnedag in, in een bepaalde provincie. En dan is er na afloop ook een persgesprek. Dat is eigenlijk bedoeld voor de regionale media... maar er mogen ook landelijke media uh, aanwezig zijn. En uh, ja, wat ik wist van de koningin tot, tot dat moment eigenlijk... was dat ze... Uh, streng was, ja. zakelijk, een beetje norsig... Uh, ja, niet zo heel vriendelijk tegen, tegen de media. Althans, dat had ik begrepen weer uit al die gesprekken... die ik had gevoerd met collega's. Maar dat gesprek was eigenlijk heel lollig en grappig. En, uh, de was, koningin is lollig en grappig, en wat ja. zegt ze dan? Nou, ze, ze, was heel, uh, ze begon over uh, het feit dat de dag ervoor had het gehageld. Er was noodweer geweest en er waren allemaal... Uh, uh, ruiten en glasplaten kapot in het paleis. En, uh, en uh, was ze van geschrokken. En ik zie dat, dat dan helemaal voor me hoe het dan gaat. midden in de nacht. Um, dus, dus dat vond ik wel leuk dat ze te vertellen. En ze was heel opgeruimd. Had ook met te maken. Ze was natuurlijk in Friesland. Dat vindt ze een fijne provincie. in verband met het zeilen. Want dat vindt ze leuk. Maar ben je dan nerveus? Ik bedoel, was je nerveus toen je haar daar voor het eerst zou treffen? Uh, ja, ik was eigenlijk wel heel erg nerveus. Ja, want je weet eigenlijk niet zo goed uh, hoe zo'n gesprek gaat verlopen. Maar zij is ingelicht natuurlijk dat jij de nieuwe bent. Ook dat is, ja. ja ook dat is weer uh, bij haar bekend. En ook dat is weer volledig geregisseerd. Want je staat aan een tafeltje met een paar collega's. En ze gaat eerst wat andere tafeltjes af. En dan zijn wij het laatste tafeltje. En dan komt ze erbij staan. En dan uh, kan je een aantal vragen stellen. Gaf ze je dan een hand? Of, of hoe gaat dat? Volgens mij gaf ze me een hand, Ja, ah, ja. ja. Ja. En jij zweet hard. op nu. Ja. Ja, zij zweeten zelf ook heel, want het was daar heel erg warm in dat uh, oude ja, raadhuis. Maar, ja. Ja. Ja. maar, maar jij, ik zeg tegen jou, hoe was het om de koningin voor het eerst te ontmoeten? Maar volgens mij vergeet je dat. Dat was je niet heel jong toen je haar voor het eerst zag. Ja, maar dat was echt... Uh, toen was ik volgens mij elf. Dat was, de, uh, dat was bij de opening van de, de stormvloedkering in, uh, op, op Neeltje Jans. Ik, ik kom uit Zeeland. En uh, elke basisschool mocht twee leerlingen uh, afvaardigen naar, de, naar die opening. En jij was er één van. En ik was er één van. Ja, ja, ja. Dus mijn eerste ontmoeting met de er koning... Dat zat natuurlijk al heel jong in, in Want daar is dat zaadje geplant, ja, ja, of niet? Ja, ik denk het, ja. Nou, ik kwam er daar eigenlijk vrij... Ik was elf, maar... Het, er is een uh... foto, maar je weet er niks meer van. Nee, en ik had een, uh, Ze had een, volgens mij een, enorm, een, een blauwe aan met een enorme blauwe hoed. En dat, uh, dat, uh, dat is me altijd wel bijgebleven, ja. Maar op dat, dat moment had ik... Ik wist wel heel jong dat ik journalist wilde worden. Maar dat ik me zou gaan specialiseren in het Koningshuis... Dat, dat had ik toen nog niet voorzien. Nee, maar nee. je hebt het toen al wel ontmoet. En ik bedoel, jij zei net al ergens aan het begin iets van... ja, ik ben niet zo koningsgezind. Of, nee. Ik bedoel, dat, dat, dat was bij jullie thuis ook niet zo? Wat kun je daar nog van herinneren? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, nee maar ik denk een beetje zoals heel veel Nederlanders dat hebben. Van Ja, het, het, we hebben het nu eenmaal. Koning de dag, hartstikke leuke dag. Ik vind dat een van de leukste feestdagen van het jaar. Want dan is het altijd gezellig in de stad. Uh, en, en het is er nou eenmaal. En uh, prima. En ja, wat moeten we anders? Mm, een nou republiek? Ja. Ja, kan. kan ja. Maar ook wel weer een hoop gedoe. En moet je dat in deze tijd allemaal wel willen. En uh, kost het ook niet misschien wel heel veel geld. Um, dus ik, ik, en thuis ook, heb zoiets van, joh, ik, het is prima zo. Ja, en, en het, is het dan toch dat oranje gevoel... Hè, waar mensen het altijd over hebben met het voetbal, Olympische Spelen, het schaatsen... Is, is dat dan misschien niet toch iets wat ons bindt... en hebben we dat niet allemaal heel erg in ons... Dat denk, wel, ja. dat denk ik wel, ja. En zij zijn toch wel een... Uh, uh, dan lijkt het wel iemand van de RVD... maar ze zijn wel echt een, een stabiele factor in die zin. Dat zij er gewoon altijd zijn. Mm -hmm. Dus Je kan een kabinetscrisis hebben... en je kan er drie per jaar hebben... en een hele hoop gedoe. Uh, maar die koningin, die, die was er nou eenmaal altijd... En dat is soms ook wel uh, prettig voor een hoop mensen. Dat je in ieder geval uh, haar hebt als, als, als boegbeeld. En wat ik daarnaast ook nog wel heb geleerd afgelopen jaar... en dat wist ik eigenlijk ook niet zo goed... is dat ze toch ook wel een hele belangrijke rol spelen voor het, uh, voor het bedrijfsleven. Maar bij al die reizen waar ik nu mee mee geweest... Uh, zie je toch echt wel dat zij heel veel deuren openen... die anders uh, gesloten blijven. Omdat ze gewoon als koningshuis <kwijls> daar dan aankloppen. Precies. En dan ja. komen ze op een hoger niveau binnen... En dan worden er sneller afspraken gemaakt en daar profiteert het bedrijfsleven enorm van. Ja, Even over zo'n reis gesproken. Je hebt een doosje bij je van ja. een van die reizen. Wij vroegen uh, de mensen die hier komen praten om ook een voorwerp mee te nemen. Wat, wat is dat? Ziet ja. er indrukwekkend uit. Nou, het leuke van die reis is, uh, kijk, wat je net zelf ook zegt... Uh, het, het is lastig om, uh, om goed verslag te doen van, van het Koninklijk Huis. Maar het Koninklijk Huis komt op plekken waar je nooit komt. Dus je kan ook verslag doen van die plekken. En ik was dus in het paleis van de sultan van Brunei, een man met heel veel geld, iets te veel geld. Uh, hij zorgt ervoor dat het volk het goed heeft, dus er is weinig, er zijn weinig problemen in het land. Maar hij, hij zorgt hij is ook al het... zelf veel. Ja, goed ja, ja. Dus hij schijnt duizenden auto's te hebben en hij heeft een bizar groot paleis. Ben je daar geweest? Ja, daar ben ik in geweest. Ja, ik heb foto's gezien op ja. je blog. Ja, ja. Maar hoeveel zwembaden? Ja, vijf zwembaden en uh, een garage voor voor duizend auto's en. Uh, ja, honderden badkamers. en Echt, echt bizar. Nou, het paleis zelf was eigenlijk helemaal niet zo mooi. Het was aan de buitenkant heel, heel modern. Het zag er een beetje uit als, als, als dit gebouw eigenlijk. Van het witte marmer aan de buitenkant, een blokkendoos. En binnen was het weer heel kitsch. Um, en alles was van goud. En toen kwamen we thuis. En een paar weken later lag dit doosje. Een knalgeel doosje. Nou, hoe vind je hem? Een, een pen. Ja, een pen kregen wij van de with the compliments of his majesty sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei. Hij, is, en nou is, hij de... is, is goudkleur, maar betekent dat dat hij nou, ook van goud is? Dat heb of... ik nog niet uitgezocht, want uh, mij is altijd verteld... dat alles in het paleis van de sultan, alles, al het goud, echt goud is. Maar of deze pen nou echt goud is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me haast niet voorstellen... Ik zou het maar gauw uitzoeken. Ja, dat nou, is een ja. heel geld waard volgens mij. Ja, hij is mij. wel heel zwaar. Daarom. Dus, ja, en dat, dat vind ik dan wel aardig. Eigenlijk mag ik dat natuurlijk helemaal niet aannemen. Nee, maar het is wel grappig om zo'n pen dan te krijgen. Ja. Uh, even nog naar uh, uh, uh, eind april. Dan gaat het allemaal gebeuren. Hoe bereid je je daarop voor? Um, nou uh, goed. Uh, door in ieder geval ook heel erg te kijken hoe dat in het verleden ging. En met de andere troonswisselingen, abdicatie, die Kamer, uh, hoe dat proces gaat, uh, de organisatie, uh, hoe, hoe verloopt dat straks in Amsterdam. Uh, hoe maar is dat betekent dat ook elke week bijvoorbeeld overleg met de RVD? Of, of is dat nog niet? Nou, aan de orde? we hebben wel. Nou, dat is vooral nu de, de afdeling productie, weet je, wel, die alle cameraploegen en zo moet regelen. Die, die zijn nu heel erg met de RVD aan het praten. Uh, maar we hebben ook nog een gesprek met, uh, met het Prinselijk paar. Uh, in voorbereiding op, uh, op de troonswisseling. Maar een uh, gesprek, waar, waar moet het dat gaat over? Dat moment, of ja, dat over moment, de, de ja. feestelijkheden? Ja, ja nou de, de achterliggende gedachte is een beetje... dat we een soort achtergrondgesprek hebben met uh, Willem-Alexander en Maxima. Hoe zij zich voorbereiden op die dag en wat zij ervan verwachten. En hoe ze kijken naar de periode daarna. En dus dat is allemaal weer handig om te weten... Uh, voor, uh, voor omdat ik daar toch heel hele dag uh, verslag moet doen. Ja. Ja. En dat is dus gelijk een van de hoogtepunten van je carrière. Als ja, verslaggever alleen... Koningshuis. Ja, alhoewel het voor RTL Nieuws een, een bescheiden rol is. Omdat wij het natuurlijk niet live uitzenden. Nee, de NOS maar... gaat toch ook de hele dag? Ja, hè? de hele dag. En, dus wij doen gewoon waar we goed in zijn. Dat zijn gewoon onze nieuwsitems uh, uh, maken. Uh, maar het is inderdaad een hele belangrijke dag. Een van de dagen waarvoor ik het eigenlijk uiteindelijk heb gedaan. Maar wat veel interessanter wordt is natuurlijk... hoe gaat Wilhelm Alexander het doen als koning de periode daarna? En daar ben ik wel heel erg benieuwd. Naar, uh... Heb je daar ideeën over nu al? Of is dat te vroeg? Nou ja, het is toch een heel andere persoon dan, uh, dan de koningin... Uh, ja, ik, ik hoop niet op misstappen. Uh, uh, uh, maar dat is natuurlijk wel iets waarvoor je natuurlijk ook er, er bent. Hè? Dat is voor hem. <tiedacht> <tiedacht> <tiedacht> Dit is een interessante... Ik hoop nou ja, niet op misstappen, nou ja. maar hij nee. gaat lachen en zegt... daar ben je er natuurlijk ook voor. Dus Met andere woorden, zou het toch wel leuk zijn... als er af en toe een stront aan de knikker is, of niet? Ja, want daar ben je natuurlijk ook journalist voor. Ja. Maar het is natuurlijk zo, je gaat, daar, je gaat hem nu intensief volgen... En het is ook goed om te zien hoe, hoe wordt de wisselwerking tussen Maxima en Willem-Alexander. Eén voorbeeldje, er komt natuurlijk weer eens een keer, of het nou wil of niet, een, een ramp. Dat, dat gaat gewoon een keer gebeuren. Nou, Dat deed, dat deed koningin Beatrix uh, heel goed, hoe ze dan omging met die mensen, hè, medeleven. Ja, Ik ben wel benieuwd hoe Willem-Alexander dat doet. Ja. Nog even één vraag, want die vergeet u. Er zijn hier twee uh, gasten buiten de studio, twee kinderen. En die hadden nog een vraag voor jou. Is de koningin anders als de camera er niet bij is? Wil is weten. En zijn zusje Kato is erbij. Ja, want ze zijn zich altijd heel erg bewust van de, van de camera. Die mag er niet te lang zijn. En uh, je ziet het vooral heel erg bij Wilma alexander vind ik. Die verstijft zodra de camera er is. Maar als die onder de mensen is... dan is die toch wel wat uh, gewoner, wat relaxter. Nou, goeie vraag. Ja, Morris, zeker. Toch? Wordt misschien ook wel uh, verslaggever Koningshuis... als die uh, wat <laughs> jaartjes ouder is. Ja. Goed, Antoine. Dank je wel. Heel veel sterkte de komende tijd. Je zult het druk krijgen. Ja. En ik hoop dat je het nog lang mag doen. Bedankt voor je komst. Goed, dat was Twee Dingen van Max. Voor meer informatie, kijk naar onze website www.tweedingen.nl. Dan kunt u de uitzending terugluisteren of een bericht achterlaten in ons gastenboek. Morgen dan is er weer een nieuwe Twee Dingen. Dan zit ik hier weer en zometeen op Radio 1. De wereld van Filemon met Filemon Wesseling. Wat ga je doen? Ja, wij gaan uh, uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken... die voor ons Nederland heel gewoon zijn. Hoe, wij weten precies hoe ze gaan, maar hoe gaat het eigenlijk in een ander land? En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. En de onderwerpen uh, die we daaruit gepikt hebben, die komen uit de actualiteit. We gaan het hebben over geboorte, natuurlijk naar aanleiding van Pasen. We gaan het hebben over grappen, naar aanleiding van 1 april. En vooral wanneer gaat een grap te ver in een bepaald land. En we gaan het hebben uh, over rare, libiele tradities. Die schijnen ook overal te hebben, zoals wij de Paashaas hebben...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 Bij een brand bij een autosloperij in de Lier in Zuid-Holland zijn tientallen auto's in vlammen opgegaan. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele woonhuizen en bedrijfsgebouwen naast de sloperij. Het toerisme naar India heeft een flinke knauw gekregen na de groepsverkrachting van een jonge vrouw in een bus in New Delhi. Het aantal buitenlandse toeristen is sinds december met een kwart gedaald. Vooral bij Britse, Amerikaanse en Australische vrouwen in India is India als vakantieland uit de gratie.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 De wereld, de wereld, de wereld, de wereld van Filemon. Ja, een hele goede avond en welkom bij de wereld van Filemon. Normaal gesproken zitten wij uh, in de zaterdagnacht tussen 1 en 3. Op Radio 1 ook deze zender, maar onze collega's die zijn paaseieren aan het zoeken. Die zijn er niet van BNN Today. Dus uh, mocht ik deze uh, anderhalf uur invullen, en dat doe ik... Met ontzettend veel plezier. In dit programma zoek ik uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doe ik met behulp van Nederlanders die in het buitenland bivakkeren. Of ze zijn daar op studie, of ze werken daar, of ze zijn daar voor een andere reden. De onderwerpen die ik in het programma behandel, die komen uit de actualiteit. Zo gaan we het na negen uur hebben over grappen. En vooral wanneer gaan grappen te ver in bepaalde landen. In Nederland kan je natuurlijk heel ver gaan wat betreft de humor... maar er zijn landen waar dat minder ver kan. En we gaan het hebben over tradities. Uh, vooral rare, gekke... Uh... Bijna debiele tradities. Ik vind de paashaas vind ik nog steeds iets heel geks. Dat er in een keer een haas door je tuin loopt die daar eieren gaat verstoppen. Uh, maar in heel veel landen heb je dat soort tradities... waar mensen soms ook helemaal niet weten waar ze uiteindelijk vandaan komen. We gaan een prachtige wereldreis maken. We gaan naar Ramallah. Uh, daarna naar China, helemaal in Azië. Uh, we blijven dan even in Azië naar Bangladesh. Uh, vervolgens naar Nepal dan zakken we iets af naar het zuiden en uh, komen we terecht in Australië... en we eindigen wat dichter bij huis in Engeland. Uh, en in dit uur uh, gaan we ook al een best mooi reisje maken. We gaan drie landen bezoeken. Uh, we, gaan het, uh, we gaan naar Curaçao, uh, een van de Antillen. Uh, naar Ramallah nogmaals. Uh, een altijd gespannen gebied waar uh, ja, altijd veel over te vertellen is. En we gaan naar China. Daar zit Ellen Petit en die heeft altijd een mooi verhaal voor ons klaar. Uh, en in het eerste half uur van het programma gaan we het hebben over geboorten. Dit natuurlijk naar aanleiding van Pasen, het feest van de vruchtbaarheid. Uh, laten we eerst even een kort rondje maken langs de velden. Uh, laten we gaan naar China. Daar zit, als het goed is, de popelen om iets te vertellen en de petit. Goedenacht. Goeienacht, Filemon. Ja, hoe laat is het nu bij jou? Want normaal uh, bel ik jou in de ochtend als ik uh, in, in de zaterdagnacht zit. Maar hoe laat is het nu? Best wel half drie s'nacht. Best wel half drie. Nou, ik vind het prachtig dat je, dat je op Radio 1 even wat wil vertellen over China... Maar waarom ben jij in China, uh, hoe ben jij in China terechtgekomen? Uh, lang, lang geleden, nee. Um, ik uh, ging naar China omdat ik uh, um, stage had gelopen hier via de hotelschool en in, in hotels terechtkwam. En dat is inmiddels bijna zeven jaar geleden. En op dit moment zit ik hier met een bedrijf dat fietstochten doet door Shanghai. Ik woon in Shanghai. En ben ik bezig met verschillende uh, freelance-marketing en evenementenopdrachten. Leuk, leuk. Fietstochten door Shanghai, ja. dat lijkt me een hele avontuurlijke ja. gebeurtenis. Dat, dat is het ook zeker, maar daarom ook zo leuk. En het zijn vooral toeristen dan, denk ik, of, of de Chinezen zelf ook? Nee, nee, de Chinezen zelf, die uh, zijn de vakanties hier alleen maar leuk als ze niks hoeven te doen. Dus uh, <laughs> op de fiets gaan, dat is... Uh, dat is ik ga dus eigenlijk altijd op Chinese vakantie, hoor ik nu lekker niks doen. Ja, ja, jij bent ultieme Chinees op verband. Veel <laughs> foto's van jezelf knippen en uh, niks doen. Ja, foto's van mezelf, ik vind mezelf niet zo knap. Maar uh, niks doen, dat spreekt <laughs> me wel aan. Hey, zo meteen gaan we het met jou ja. hebben over geboorte. Dus uh, blijf hangen. Uh, dan, dan spreek ik je zo meteen. Dan gaan wij uh, naar Curaçao. Egelsie Brandy. Goede avond. avond. Hoi, hallo. Wat doe jij precies op Curaçao? Ik werk hier voor een uh, radiostation. Oh. Het bestaat nu tien jaar... En het is een Nederlands Nederlandstale station. Dat klinkt als een uh, fantastische baan. Dolfijn FM op een tropisch eiland. Dat is het ook. En we hebben dan ook nog het geluk dat onze studio gevestigd is op het strand. Dus als ik overdag tijdens mijn werk naar buiten kijk. dan zie ik 12 palmbomen, ongeveer 20 <laughs> meter strand. en de rest zee. Het vriest hier nog hè? Ma maar is ja, niet ik, ik het ook zo hele kleurrijk. <laughs> dus jij ligt dan op, de, op het strand. Op een gegeven moment denk je... God, ik trek mijn slippertjes even aan. Ik ga, ik ga even naar de studio toe. Ja, waarom zou ik mijn slippertjes aandoen? Maar ongeveer wel, <laughs> ja. Heerlijk. Nou, uh, mooie, mooie baan lijkt me dat. Uh, Zometeen gaan we het Heerlijk. hebben over geboorte. Daar weet je veel over te vertellen. Uh, hoe dat gaat op Curaçao. En welke tradities uh, daarbij horen. Dus uh, blijf hangen ja. ook. Uh, dan gaan we nog even naar de laatste van het half uur. Elisabeth, jij zit in Ramallah. Ja, ja we, we, dat we, Wanneer dacht jij van, dat ik eens naar Ramallah ga? Ja, dat weet ik ook niet. Um, twee jaar, bijna twee jaar geleden. Uh, en ik kreeg een baan aangeboden hier in een uh, Palestijnse mensenrechtenorganisatie. Ik kwam uit Zuid-Afrika en toen dacht ik ja, het is toch tijd om naar een ander conflict te gaan en uh, een beetje andere ellende op te zoeken. Uh, dus sindsdien uh, zit ik in, in Ramallah. Dus jij bent zo'n typetje die van conflicten houdt. Ja, vrouwen. dat hè? <laughs> Maar, ik ben een ontzettend conflictenzoeker. Maar het lijkt me ook wel gevaarlijk werk, toch? Ja, het is niet altijd even veilig. Nee. Nee. nee maar voorlopig. Uh, je klinkt nog heel gezond. Ja, ik ben heel gezond en maar, ja, ik heb een beetje zeven levens, dus uh, met mij komt het wel goed. Oké, okay, nou, de, de, de, over zeven levens gesproken, zo meteen gaan we het hebben over uh, de geboorte. Ja. Uh, daar uh, hangen ook veel tradities omheen uh, in Ramallah, het Palestijnse ja. gebied. Dus uh, blijf hangen ook. Uh, ja. Je kan uh, mailen naar het programma, dereld.bnn.nl. Dat is ons e-mailadres. Dus zit jij in het buitenland en denk je: God, ik vind het wel leuk om af en toe op Radio 1 mijn verhaal te vertellen? En mail dan naar dewereld.bnn.nl. En dan gaan wij eerst even sporten met Jack van Gelder. We zitten hier al klaar. Ja, ik zit echt in de startblokken. Uh, de hockeyers van Bloemendaal en Amsterdam hebben de laatste vier in de Euro Hockey League bereikt. Bloemendaal met 4-1 van het Engelse beesten En Amsterdam was met 3-2 te sterk voor de Berliner HC. Het was een zwaar bevochten overwinning voor het team van Amsterdam trainer Taco van der Honert. Ja, het zat alles in. Het was een erg mooie wedstrijd. Ja. Nou ja, ik vond het van ons compliment dat wij zo zijn door blijven hoeken. We willen nog wel eens gedurende een wedstrijd af en toe een beetje wegzakken. Maar dat is vandaag eigenlijk helemaal niet gebeurd. We hebben een echt goede wedstrijd gespeeld. Bij de vrouwen zijn ze al een ronde verder in de Eurohockey die ik wat betreft de Championship... Champions Cup moet ik zeggen, hebben twee Nederlandse clubs de finale bereikt. Laren versloeg Hamburg met 4-3 en Den Bosch was met 3-0 te sterk voor Roodwijs Keulen. Vorig jaar ging de finale ook al tussen Laren en Den Bosch. Toen won Laren met 1-0. Michel Jansen zit de rest van het seizoen als interimtrainer op de bank bij de FC Twente. Hij komt te zitten naast Alfred Schreuder... die niet de vereiste papieren heeft om het seizoen als trainer verder af te maken. Jansen is hoofd jeugdopleidingen van de FC Twente en heeft de benodigde papieren wel. De motocrosser Jeffrey Herlings heeft in Valkenswaard de grote prijs van Nederland gewonnen. Overal waar de wereldkampioen aan de start verschijnt, lijkt Herlings te winnen. Vandaag was dat extra knap, omdat hij beide manjes helemaal achter in het startveld moest beginnen. Het voelt sowieso niet makkelijk. Uh, ik bedoel, als je van de 40ste uh, 40's plek moet starten, dan uh, is het niet makkelijk. Maar ik heb er het beste wat kunnen maken. En ik denk als ik twee keer op kop was begonnen, dat het veel makkelijker was geweest. Maar uh, ik ben tevreden over mijn dag en uh, twee keer gewonnen dus. Tijdens de Marit Bouwmeester moet op zoek naar een nieuwe coach. De Engelsman Mark Littlejohn heeft besloten te stoppen als trainer. Met Little John won bouwmeester de wereldtitel in 2011 in de laser radioklasse. Er was zilver ook op het WK in 2010 en op de Olympische Spelen van Londen. En wielrenster Marianne Vos won gisteren nog de ronde van Vlaanderen... en vandaag zat ze alweer op de fiets, op een mountainbike wel te verstaan. En zoals u van haar gewend bent, won ze ook deze rit in het Brabants Nieuwkuik. En als u direct iemand voorbij ziet fietsen die heel hard aan het fietsen is... dan zal ongetwijfeld Marianne Vos weer langskomen. En Dat denk wel. ik ook. Dan gaan we ik ga weer het rond met jou. Ja, zeker. Veel plezier. Maar eerst even muziek. De Cat Empire, brighter than gold. Four steps in the morning. De twee steps in the day. De drie steps in the evening. En de darkness is blazing. All the angels. Zie je, soldier, kom step to the parade. I'm on out like a cheetah.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 Ja, ze komen uit Australië. En zo meteen gaan we nog met Australië bellen ook. The Cat Empire, brighter than gold. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Ja, en ons eerste onderwerp... dat wordt ingeleid door cabaretier Alex Agnew. Ik las onlangs trouwens een geweldig verhaal. Een, een Indische vrouw heeft een kindje gebaard op de wc van een trein. In India, toevallig. Die reclame is door de pot gevallen. Op de rails terechtgekomen. En ze hebben dat kindje een paar kilometer verderop teruggevonden. Ongedeerd, niks mis mee, kerngezond. Ah, geweldig verhaal, hè? <lacht> wel een vraag. Wat is er met de navelstreng gebeurd? <lacht> Heeft hij een eerste paar kilometer achter de trein aangebotst? Hallo? Zijn wel geboren, hè? Remmen misschien? Ik weet niet. <lacht> Conducteurs? jamshit, jamshit. Something is slowing down the train. <lacht> Ja, Alex Agnew over, over de geboorte. En daar gaan we het uh, over hebben. Eerst de geboorte in China. Nogmaals, goedenavond, Ed Petit. Je hebt daar een fietsbedrijfje in China. Uh, maar je weet ook uh, het een en ander over bevallingen. Tenminste, daar heb je je in uh, verdiept voor ons. Een Chinese bevalling, is dat te vergelijken met een Nederlandse bevalling? Nou ja, het eindproduct is een kind. Dus, <laughs> en dat dan <vind> wel. <laughs> ja. da ja, buiten dat? Ja, ik denk. Nee, ja, buiten dat allemaal anders, denk ik, ja. Ja, ja want ik hoorde: een, een, een, een Chinees kind kan sowieso niet normaal bevallen op een natuurlijke manier. Nee, nou ze, ze doen dat niet. Ze plannen, ze plannen allemaal keizersneden, die ze plannen ze zo'n twee weken voor de uh, uitgerekende datum, zodat dat ook maar uh, niet natuurlijk op gang komt. Um, ze zijn natuurlijk iets, iets nauwer, die Chinese dames. Dus dat scheurt aan alle kanten uit. Maar ook daar, daarnaast. Uh, zorgt het voor heel veel compilies, vaak voor is niet altijd, ja. maar vaak. En om dat een beetje voor te zijn, uh, gaan ze voor keizers mee. Dus. Ja, ze zijn smal in de heupen, dat is het voornaamste probleem, toch? Ja, ja daar moet dat kind toch door. Dus ja. In, de, ja. in, in een, een hele, hele rare hoek. Ik heb het wel eens gezien op, uh, op zwangerschapscursus. En ja, Het is ook echt eigenlijk al heel, heel onnatuurlijk, want als je het dan, dan ziet bij, bij een, een Nederlandse vrouw, dan, dan is het al echt een wonder dat dat kind in die rare hoek zo eruit kan komen, maar bij een Chinese vrouw is dat dan dus niet te doen. Nee, dus dat, uh, dat proberen ze dan ook maar niet. Maar het is natuurlijk niet zo dat, um, um, dat iedereen uh, keizersnede plant. maar het is wel als je het kan betalen en, en, en je woont in een stad, dan is dat absoluut the way to go. Ja, hey, en mogen ze bepaalde dingen ook niet eten? Ja, daar zijn ze, daar zijn ze dus heel erg mee bezig. Maar dat is dan niet zo, als wij dat in Nederland kennen, voor je gezondheid. Dat je bepaalde oude dingen niet mag. En, en Rauw vis, schelpdieren. In dit, ja, inderdaad. Dat niet, maar meer om dingen die goed moeten zijn. Het moet allemaal goed zijn voor je jin en je yang. Het moet allemaal heel erg in belang zijn. Dus je mag niet te pittig eten. En um, instant bijvoorbeeld, dat mag ook niet. Waarom niet? Um, ja, dat zeggen ze dan dat het natuurlijk ja, heel ongezond, maar dat is ja. altijd heel ongezond. Je zit ontzettend veel zout. Zout oh. zit er natuurlijk in en kleurstoffen uh, en dat soort dingen. Oh, dat ging je opschrijven. Ook die, dat is om. dus ongezond. Ja, Mijn inderdaad. vriendin heeft zich gaat... volgens mij een godgans gegeten in die ding toen ze zwanger was. Ja, dat was het dus niet goed hoor. Nee. Nou, het kind is, is, um, is er nog redelijk uitgekomen. Wel, maar nou, <laughs> 5 <fijn wie> jullie <laughs> al veel anders af kunnen heel goed af kunnen lopen. Ja. En een kind krijgen is wel echt heel belangrijk in China, hè? Ja, absoluut. Dat is je taak als vrouw. Um, als je, de, je mag er één. Mag, je, inmiddels mag je er meer. Maar er zijn bepaalde, bepaalde uh, andere omstandigheden. Maar in principe houden ze het bij eentje. Um, en dat is je taak als vrouw zijnde. Daarna ben je dan ook klaar. Oh. Dan, dan, dan laat ja. je het ook helemaal gaan als vrouw, zeg maar. Ja, inderdaad. We zijn... Uh, Heel aantal buitenlandse mannen nogal van de koude kermis uitgekomen. Want ze zijn hartstikke mooi, die Chinese vrouwen. zo slank en lopen op hakken en trekken leuke rokjes aan. en zit altijd lekker in de make-up. En dan krijgen ze een kind en dan is dat gewoon afgelopen. Dus het hele idee van de MILF kennen ze helemaal niet. Nee, oh God, nee, nee, nee. Sexy moeder, nee, nee. Maar dat lijkt me wel... Nee. Dan, dan, lijkt me, dan moeten al die Chinese mannen... Zou je bijna denken dat, dat er veel Chinese mannen vreemd gaan? Ook. Dat is ook een heel sociaal geaccepteerd uh, verschijnsel. Ja. Ze hebben daar zelfs Engelse afkortingen voor. Dat, ze noemen dat dan MBA, Married But Available. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar, maar, maar die vrouwen, wel. je zou toch denken: die vrouwen die gaan, vooral de grote steden, die gaan dan op een gegeven moment toch ook denken: van ja, ik, ik, ik poep dat kind eruit en ik, ik zorg dat ik gewoon weer helemaal mooi eruit zie. Nou ja, tuurlijk, is het, tuurlijk doen, ze dat, doen ze dat ook wel, maar ze doen dat heel anders. Je hoeft er dan niet meer sexy uit te zien. Oké. Okay. Dat, dat is helemaal niet de bedoeling meer. Je hebt, je, hebt, je hebt al seks gehad, je hebt dat kind al. Aan mijn lijf geen Polonaise, dat is nee. het idee. En uh, heb jij al een kind? Nee, nee. Oh, dus jij ziet er nog helemaal sexy uit. Ja, oh god, <laughs> ja, ja. Nou, vooral nu, half drie s'nachts. Hé, hey. hey, Ellen ja. geweldig dat je om half drie s'nachts op wilde staan om... Uh... <laughs> Om even een verhaal te vertellen. Tot dusver, Heel, ontzettend he? bedankt. Uh, wij, ik, spreek je, ik spreek je weer. Wij gaan naar Egel Brandy uh, op Curaçao. Goede nacht nogmaals. Goedemorgen voor jou, geloof ik. Uh, goedemiddag, gewoon een Goedemiddag. DJ bij Dolfijn FM, een droombaan, dat vertelde je net al. Uh, maar jij bent zelf wel eens bij een bevalling geweest op Curaçao, hè? Ja, die van mij is vriendin. Ja, is Logisch. En, en hoe, hoe, hoe, hoe ging dat? Nou, dat ik vaker zeg, op zich zijn er niet hele grote verschillen... Tussen, in dit soort zaken tussen Nederland en Curaçao. Maar wat ik zelf wel heel erg leuk vond... het, het vond plaats in de kraamkliniek. En uh, ja, ik, ik kende het fenomeen niet... maar het, is, het was hier heel gebruikelijk. De kraamkliniek is een, een soort, soort, soort mini-ziekenhuisje... wat alleen voor bevallingen is. Ja. En daar lopen dan allemaal hele lieve zusters om... die, uh, ja, die zorgen vanaf zeg, het moment dat, dat van de weeën... Tot, tot en met de eerste nacht. Maar eigenlijk is dat perfect... Lijkt mij. Ja, in Nederland is het wel een beetje een opkomst, maar het zou eigenlijk gewoon standaard moeten zijn. Ja, ik vond dat ook. De meeste bevallingen worden nog steeds in het ziekenhuis gedaan, maar ik, de, de, de, van mijn jongste, jong of oudste dochter, die eerste bevalling was dus in de kraamkliniek. En wij hebben daar echt een, een, een topervaring mee gemaakt met gewoon lekker opgevangen, goed, uh, goed geholpen, lekker een rustige nacht. Je, wordt dan, ja, je ligt wel op een zaaltje, want dat is natuurlijk wel zo, maar... Het um, was toevallig toen heel rustig, dus er lag nog maar één iemand anders. Ja. Uh, je, je, je baby wordt wat netjes uh, verzorgd, hè, weggehaald twee keer om, om verschoond te worden en alles. Dus ik vond dat perfect. Ja, want ik, mijn kinderen zijn wel in het ziekenhuis bevallen. En dan heb je zo'n hele nacht gehad en dan uh, ga je met dat kind zeg maar, naar huis toe. En dan moet je langs de eerste hulp. En dan zie je ook, ook letterlijk de, de mensen met gebroken benen en uh, al, al, allemaal bloedige gewonden, zie je langskomen. En, dat, ja, denk... en de ellende en, en, en de vrolijkheid van de, van de geboorte, dat, dat, ja, dat, dat botst dan een beetje. Sowieso is het natuurlijk eigenlijk best wel gek dat je naar het ziekenhuis... Ik begrijp wel dat het, het praktisch handig is een ziekenhuis. Alleen het voelt een beetje naar het ziekenhuis ga je als je ziek bent. Ja. En, en voor zoiets moois als een geboorte is het natuurlijk veel leuker... om een ruimte te creëren waar dat centraal staat. En zaken als beschuit met muisjes? <laughs> nee... Nee, Nederlandse tradities zijn er natuurlijk altijd wel, maar nee, dat is niet echt gebruikelijk. Nee, dat is echt iets Hollands. Ja, ja. en wat doen zij? Gaan zij wel op kraambezoek en drinken ze dan een kopje koffie? of? Ja, je hebt gewoon in de kramers, je hebt natuurlijk heel veel familie. Hè. Het is natuurlijk een heel erg uh, eiland waar, waar familie heel erg belangrijk is. Dus vanaf de eerste dag zit het huis vol met, uh, met, met familiebezoekjes. En, uh, en het gaat ook wat makkelijker, weet je. In Nederland heb je toch van die kaartjes van gelieve niet dan en dan. En precies zo, dus, precies zo. Ja, dat geldt natuurlijk niet. weet Je Je huis, je huis is je huis en het staat open voor, voor iedereen, en zeker familie. Dus daar loopt gewoon de hele dag iedereen de deur plat. Ja, maar, maar, maar al met al was het dus een, een echt een mooie, be, mooie belevenis... Uh. Jouw of de, jullie bevalling, zeg je dan officieel. Ja, ja, ja ik, heb geluk, ik heb geluk dat ik één deel niet hoefde mee te maken. En, en, en het is ook goed gelukt. Het is een mooie dochter geworden. Ja, en ik heb er uiteindelijk twee en die zijn allebei prachtig. Weet je dat iedere, ieder kind hier de eerste paar uur broertje of zusje heet? En, en daarna wordt pas de naam gegeven? Ja, want het maakt hun in principe niet zoveel uit... van wat, wat jij voor naam bedacht heeft. Uh, je krijgt een kaartje zeg maar op je bed... En dat, dat kind krijgt een soort label en daar heet gewoon... Wel, je achternaam komt erbij, maar het is broertje of zusje, een jongen of een meisje. En pas later, ja, als dat nog nodig is, kijk voor jij de kraamkliniek, is dat namelijk niet relevant. Nee. Het is, is gewoon, ik heb nog een kaartje, dus, daar staat dan <laughs> uh, zusje Sibrandi. Ja. Dat vind ik ook wel, dat is wel mooi. Heel leuk. Want soms denk ja. je van, ja, ik heb vijf namen, welke moet deze krijgen? En dan kan je er nog even over nadenken. Ja. Egon, onwijs bedankt uh, voor je verhaal. En uh, ik zou zeggen, snel naar je, naar je dochters toe. Ga ik doen. Hoi. Da dag, dankjewel. Elisabeth in Ramallah, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, je werkt daar voor een mensenrechtenorganisatie. Hoe ja. is de geboorte in Ramallah geregeld? Het is een grote puin op, natuurlijk. <laughs> Zoals bijna alles daar. Ja, ja, ja, ja dat wel. Nee, er zijn, um, de Palestijnen hebben over het algemeen heel veel kinderen. Dus de eerste is wel een groot feest. En de tweede misschien ook nog wel, maar daarna wordt het gewoon uh, tellen. En kijken hoeveel je hoeveel kinderen er komen. Oh. Dus op zich, ja, het is, het is nog blijft dit wel heel speciaal. En ouders hebben natuurlijk enorm veel hoop voor hun kind. Mm -hmm. Maar um, ja, het is wel iets normaal, het wordt als iets normaler gezien dan, dan, dan uh, wij dat in Nederland kennen. Dat is niet echt familieplanning. Nee, nee, want ik kom uit een gezin van zeven. En bij mijn jongste broertje, ik ben dan de oudste, dan hadden ze gewoon ja, gezegd: oh nou leuk, nog eentje erbij. Zelfs bij nou, mij al dat... is echt een heel heel een vreugdedans gemaakt. <laughs> nou, in het begin wordt er wel een vreugdedans gemaakt. En er wordt ook wel eens een lam geslacht. en De hele huis loopt vol. Inderdaad, wat, wat er al gezegd werd. Is het, je hebt hier niet het visitekaartje waar je, of het uh, geboortekaartje wanneer je mag komen. Maar iedereen komt gewoon. Mm -hmm. En dan, uh, iedereen gefeliciteert het, het, het hele gezin. Er wordt altijd grappig gemaakt over de vader die uh, dan toch thuis zit en niet mee naar het ziekenhuis. Want dat is een beetje een vrouwenbedoeling. Oké. Okay. Um, en dan in de laatste tijd zijn mannen wat geëmancipeerder geworden. En die denken dan, oh ja, ik moet, dat mee dat, hè, ik moet mee dat ziekenhuis in en ik moet bij mijn vrouw staan op het moment dat ze een baby krijgt. En meestal is de arts dan bezig met die man die blauw, gevallen is. In plaats van met de vrouw die uh, het kind aan het verwelkomen is. Ja, yeah, ja. Yeah. Hey, ik... Een stevige Palestijnse man die denkt dat hij dat wel aan kan, ja. dat, is niet zo. dat is dus helemaal niet zo nee. nee. nee ja, het, is ook, het, is, het is ook wel een heftige ervaring hoor. Maar ik, nou, heb... ik heb het nog niet meegemaakt. Nee. Nou ik zou zeggen, uh, maak je borst maar nat. Maar uh, ik, ik heb het zelf ook niet meegemaakt, maar ik heb het wel bij dicht, van dichtbij gezien. En het is echt, uh, het is echt ons, dat je denkt van waar, waar dit allemaal voor nodig is. Hey, ja. Maar heel veel mensen hopen daar dat, uh, dat het de nieuwe Jezus is, hè. Er wordt hier heel veel uh, aan, aan uh, geloof gedaan. Dus, uh, de, vooral, de zoon die, vooral de eerste zoon, daar zijn heel veel verwachtingen voor. En dit wordt dan, het wordt niet letterlijk genomen van dit is de nieuwe profeet of dit is de nieuwe, uh, de nieuwe Jezus. Maar er wordt wel enorm veel druk gelegd op, vooral op de eerste zoon. Die krijgt de, de naam van zijn vader en zijn grootvader. Dus die, die jongen die heeft meteen heel veel... Er he, ligt een het en die heeft meteen heel veel druk op zich. Ja. En ja, ik bedoel, als je natuurlijk ook in een, in een samenleving woont... waar er sowieso heel veel druk er is, dan denken die ouders van... ja, mijn kind gaat wel die bevrijding veroorzaken. Mijn kind wordt een martelaar. En ja, hij gaat een, een verschil maken in, in, de, in de, dit conflict. Dat lijkt me ook echt zwaar. Dan moet je als peutertje op een gegeven moment naar je moeder toe en zeggen... ja, sorry mama, nee, ik, ik, ik ben het niet. Ik ben het echt niet. Nee, nee ja, er wordt heel veel druk opgericht. En dat blijft ook zo. En dat is ook heel zwaar voor, voor, vooral voor, voor uh, kinderen tussen de nou, 12 en de 19, 20. Die lopen met een enorme druk, maar die kunnen, de, die kunnen daar niks mee. Nee. Dus ja, daar, dat heeft natuurlijk ook allerlei gevolgen. Ja, ja ik kan um, me voorstellen. Maar, ja. maar zo'n bevalling, dat wordt dan ook minder een soort van... oh, oh wij hebben een gezinnetje, wij, wij hebben een kind dat iets heel intiems is. Ja, het, het, alles is in het grotere kader geplaatst... En aan de ene kant heb je natuurlijk het verschil tussen de stad en het platteland... waar op het platteland gewoon vrouwen bewijs van onder de olijfbomen uh, kind ter wereld brengen. Um, sommige vrouwen redden het ook niet naar het ziekenhuis... omdat ze vaststaan bij de, bij de checkpoints. Er zijn een aantal gevallen waar vrouwen uh, aan, het, aan het checkpoint... Um, uh, ja, kind ter wereld hebben gebracht. Dan denken ze misschien dus, nog meer dat het een nieuwe massias is. Precies, dus er wordt heel <laughs> veel... die andere kinderen die worden geboren en die moeten in keer van alles... Dus uh, je komt daar regelmatig kinderen tegen die ook Checkpoint heten. Ja, die zijn soms ook echt naar een Checkpoint vernoemd, ja. Oh, wat erg, ja. ja, ja dus het is altijd als ik jou ook bel s'nachts, het is altijd daar beladen en alles is ja. politiek. Wat je alles al vaker gezegd hebt. Ja. Hey, Elisabeth, tot dusver ontzettend bedankt. Zometeen gaan we je weer spreken. Ja. Over een ander onderwerp. Uh, wil je uh, zien hoe de correspondenten eruit zien? ga, daar, ga dan naar de wereld van Filemon.bn.nl. Daar hebben wij een prachtig, smoele boek. Uh, tweede uur hebben we ook weer twee interessante thema's in petto. We gaan het hebben over grappen en vooral van wanneer gaan grappen te ver. Dat is natuurlijk nogal verschillend in bepaalde landen. En we gaan het hebben over rare, vreemde, gekke tradities. Dit naar aanleiding van Pasen, want ja, met Pasen heb je natuurlijk die paashaas. Ik heb hem gezien. De wereld van Philemon. Vannacht. Om kwart voor één. De première van De Spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, wat moeten we anders? Komende nacht. Om kwart voor één. De Spin. De